Ja. Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vorig jaar bij de Rotterdamse Erasmusbrug een mesaanval pleegde... hoeft niet de gevangenis in. Ajoep M. is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De rechter oordeelde dat de man in een psychose zat... toen hij een Duitse Rotterdammer doodstak en een Zwitser ernstig verwondde. Het Openbaar Ministerie zei eerder juist dat er genoeg aanwijzingen zijn... om te kunnen zeggen dat Ajoep M. wist waar hij mee bezig was. Mijn collega Danny weet dan waar ze het over hebben. Zo is op zijn telefoon door de politie IS-propagandafilmpje zijn er gevonden en Arabische preken. Volgens het OM bekeken de verdachte de dag van de aanval eerst in de bibliotheek jihadistische video's. En voor zijn vertrek naar Rotterdam had hij zijn hoofdhaar afgeschoren. En dat kan gezien worden als een reinigingsritueel. Of het openbaar ministerie in hoger beroep gaat weten we nog niet. De Russische president Poetin is begonnen aan zijn jaarlijkse persconferentie. Daarin beantwoordt hij ook vragen van gewone Russen, misschien ook over de oorlog in Oekraïne. Maar volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp hoeven we geen verrassende antwoorden te verwachten. Poetin heeft de afgelopen weken keer op keer herhaald dat Rusland alle gestelde doelen zal bereiken van wat men hier de speciale militaire operatie noemt. En dat betekent dat voor Moskou de wapens maar zullen zwijgen nadat Kiev heeft ingestemd met de Russische eisen. Moskou wil dat Oekraïne gebieden gaat afstaan. Ook eisen de Russen dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt. En waarschijnlijk moet je er helemaal niet aan denken om nu urenlang op een surfplank te staan. Nou, Max uit Hoofddorp denkt er anders over. Hij heeft dit jaar een persoonlijk record gevestigd door 10.000 kilometer te windsurfen. De laatste kilometers deed hij in Zeeland. En zijn vrienden waren erbij. Jongens, even een groot applaus voor Max. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> Dank je wel. Gefeliciteerd. Ja. We hebben lekker warme chocomel. Ah, lekker, bedankt man. Kijk eens, zoveel mensen. Ah, dat was echt, echt het beste cadeautje van het jaar. Hij is trouwens niet van plan om zijn record volgend jaar te overtreffen. Hij wil gewoon lol blijven hebben in het windsurfen. Heb ik het weer nog voor je? Op sommige plekken regen, maar op steeds meer plekken wordt het droog. Het is best zacht, een graad of elf. ZFM Verkeersinformatie.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 Ik te Hoe sleien? dan? Hoe dan? <laughs> Rutte heeft even opladen zeker? Ja, ja. Waar moet, die, waar moet die stekker dan in? Nou, nou, nou. <laughs> Regelmatig moeten de kerstman en zijn hoefige vriend... kilometers omsleeën. Omdat hij niet over de Veluwe, Drenthe en de Utrechtse heuvelrug kan. Oh. Levensgevaarlijk als hij dat wel zou doen. Want ja, boze wolf Bram is er weliswaar niet meer...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 De ideale plek voor de zwee zou denken. Maar waarom dan wel niet? Omdat er een paar Zandvoortse gekken met fluitketels aan het regelen zijn. <lacht> Volwassen <lacht> mensen die straalbesopen van de bluwwijn... met een neus roder dan die van Rudolf het ijzergort helpen. <lacht>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 of veel te grote pantoffels in de vorm van Bert en Ernie... en, en een paella-pan voor twaalf personen. Twaalf personen. Ja. Ja. Waar laat je dat ding in godsnaam? Ja. Fijne dagen, roepen we vanaf december in koor. Vanaf half december begint het al. He? Fijne dagen. En we zijn weliswaar wel lekker vrij. Het heet tenslotte kerstvakantie. Maar geniet van je vrije dagen...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 Oh, oh, oh, oh. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit Ik was wel vaker vrolijk, heel vrolijk, heel vrolijk Maar zo behoorlijk vrolijk was ik tot nog toe nooit Wettend ongelukkig, soms ben ik uiig dan sterf ik van verdriet. Soms ben ik wat neurotisch, psychotisch en chaotisch, labiel en neogotisch. Maar vandaag dus nu... Soms wippig, soms ben ik wel wat kippig, zo net maar nu weer niet. Soms ben ik filosofisch, psychotisch, chaotisch, labiel en parasotisch. Maar vandaag dus niet, vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ja, ja, ja. Wat een geweldige conferentie weer, Honey. Ik heb weer helemaal dubbel gelegen. Maar dat, ik zag jullie ook alle, alle twee lachen, Beb en Margaretha. Ja. Dus het was verschrikkelijk leuk. Ja. En uh, het begon natuurlijk met uh, een nummer van Dean Martin, de Rudolph the Red-Nosed Reindeer. En uh, de conferentie eindigde met Zo so vrolijk van Herman van Veen. En ja. um, dan is het nu eigenlijk de hoogste tijd uh, voor het nieuws. Ja, nou ja, een nieuwtje. Een, een nieuwtje, nieuwtje, Want uh, we hebben het Hannie al, al horen zeggen. En wat er ook aan, de, aan gaat gebeuren, maar wat ze nog netjes heeft verzwegen... is de kerstvakantie, die toch ook vaak een vreselijke tijd voor de ouders is. Maar de kerstvakantie, mogen we de kinderen... En de ouders uit het atelier om samen, nodigen ze uit om in het atelier samen te bouwen aan een nieuw Zandvoort. Dat is in het Zandvoorts Museum. Er is een grote platte grond. En bedenk er maar met klei jouw eigen toekomstidee. Dus je gaat met je kinderen naar naartoe. En die kinderen kunnen daar gaan bouwen aan Zandvoort. Ze kunnen maken een speeltuin, een hotel, een kunstwerk, een duinbrug, huisjes aan zee. Je plaatst je bouwwerk op de kaart en zie hoe wordt dan samengroeid. Vol dromen, kleuren en ideeën. De dagen zijn 23 en 30 december. En het programma is van 12 tot 2 uur s middags. En de kosten zijn 5 euro per deelnemer. En het is voor kinderen, voor families met kinderen van 5 tot 12 jaar. Dus bouw mee aan Zandvoort van de toekomst. Nou ja, dat is natuurlijk verdomd belangrijk, want dat is onze toekomst. Ehm. Um, ja, wij hebben als dorpje ons toch wel weer heel erg onderscheiden... van de rest van Nederland. De top 2000 heerst. Dat zijn ook van die dingen die heersen nu. En overal staat natuurlijk Queen met de Bohemian Rhapsody heel hoog. Maar in Zandvoort staat Marco Borsato op één. Marco Borsato heeft toch onze volkomen medeleven kennelijk gehad... en onze sympathie, want... Een, te, een toets die Radio 2 heeft gedaan in allerlei gemeenten in Nederland... blijkt dat hij in Zandvoort op nummer 1 staat. En op, met de waarheid, dus het is ook wel zeer symbolisch. En op nummer 10 zelfs met uh, nog een lied over zijn dochter. Nou, dit zijn toch wetenswaardigheden waarin ons dorp zich weer onderscheidt. We bleven helemaal ons eigen medeleven en onze eigen... Uh, ja, zeg maar... Uh, Betrokkenheid. Betrokkenheid, ja. Mooi woord, ja. mooi woord. In Haarlem waren tijdens Sint Maarten hele vervelende knaapjes... die de kindertjes die ja. daar met een lampionnetje rondgingen... hebben beroofd. Ja. Belachelijk. Ze hebben snoep gepikt van die kinderen. Eén kindje was nog lelijk gevallen. Maar... Goed nieuws, er zijn uh, verdachten aangehouden. Drie snotnoozige knullen uh, die die kinderen hebben beloofd. Het is nog notabene een 18-jarige, een 16-jarige en een 15-jarige. Mm -hmm. Zij zijn van de week aangehouden naar aanleiding van getuigen en beelden. En uh, nou, die moeten zich eens een keertje gaan verantwoorden... waarom zij die kinderen zo bang hebben gemaakt nou, met Sint Maarten. Want jij zei nog, ik wil eigenlijk geen nare nieuwtjes meer doen. Ja. We moeten het lekker luchtig houden. Maar ik vind het niet Die goed dat ze geen nieuwtje, maar wel dat ze gepakt zijn. Is het ik, bedoel maar, ja. ik bedoel maar. Je eindigt goed. We eindigen met hoop. Ja. Ja. Dan gaan we ze vergeven met de kerst? Nou, dan geef ik even geen antwoord op. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, nee. Dan gaan we zoeken naar het antwoord in het volgende nummer. Ik ben benieuwd. Winter, ik ging met me van mijn vrouw naar Bethlehem, we moesten overnachten in een stal Er was geen plek meer in de herberg, dus nu sta ik weer te rillen Het is bij far de koudste kerst van allemaal Mijn vrouw Maria zegt, ach Jozef, ook al is het niet ideaal Je moet maar denken, we hebben toch elkander. Maar zo voel ik dat niet echt, want het stinkt hier naar hoe En mijn vrouw is ook nog zwanger van een ander It is a still night. Ribben, kwamen herders, ik dacht wat een flauwe kul. Wat komt hier naar de zoon van God? en neem je eens cadeautjes mee. Ik dacht, dit is echt een bezoek van het jaar nieuw. Het is een stil nacht in het de licht. We de slapen, slapen al. drie wijzen uit het oosten Met geschenken, mirre, wierook en de goud Ik dacht die mirre en die wierook Geef wel door aan iemand anders Maar van dat goud denk ik toch wel dat ik het houd En nu kijk ik naar het kind hier Dat niet eens mijn eigen zoon is Dit is kennelijk mijn lot, denk ik nu bitter Een oude jol hangt om zijn hoofdje Dus hij lijkt ook niet op mij Ik ben nu eigenlijk Gods eigen babysitter het is een nacht in Bethlehem Hier in dit talenroom En ik huil nu zelfs nog harder Ik had het net in mijn column over de Krocht. Dat de kerstman daar de pakjes even niet neer kan zetten, omdat die verbouwd wordt. Maar in januari gaat de krocht weer open. En dan heeft de toneelvereniging Wim Hildering de eer eigenlijk om het. Eerste optreden te verzorgen. Dat is natuurlijk geweldig. Want ja, is, dan is, dan het is eigenlijk pre-opening, want de echte opening is Echt 14 onvlaagd. februari. Ja, inderdaad. Valentijnsdag? Oh, ja, ja, Ja, dan kan je met je geliefde s'avonds lekker feesten. Want het, uh, de iedereen is welkom. En vanaf 7 uur is het uh, feest voor de grote mensen. Mm -hmm. Overdag voor de kinderen. Ja. Heel leuk. En s'avonds voor de grote. En dan is er muziek. En, uh, er wordt en hapjes, drankjes. Dus uh, van wow. 7 tot 10. Maar uh, ja, Van Hildering, die waren eigenlijk in december aan de beurt. Want ja. dat kon natuurlijk niet. Kon dus, natuurlijk niet. Nee, dus uh, vandaar dat ze nu voor de opening... want in april ja. komt het tweede stuk alweer. God, <laughs> ja, maar wel leuk voor ze. Ja, hè? zeker. Om het daar ja, te zeker. doen. Ja, ja, Helemaal ja. ja. Nou, mocht. gisteren uh, uh, hadden ze al over... er was de cultuurcafé... En toen zei Hilly, ja, we weten natuurlijk niet of we dat allemaal op tijd klaar krijgen. Want we zijn dagelijks zo aan het werk En de aannemer doet zo zijn best. Nou. En toen zei dus de, de voorzitter van Hildering... die was er ook. Die zei, ah joh, <laughs> maak je niet druk... als de, de, de toneellampen het niet doen... dan doen we het met zaklampjes. Ja, ja. we zijn zo uh, gewend aan allerlei situaties. Ja, toen maar Het wordt heel leuk. Ja, op 9 en 10 januari ja. gaan ze het stuk spelen. Een bedevaart naar Bonaire... Een uh, klucht, daar zijn ze altijd hartstikke goed in. geschreven zeker. door uh, Maurits Keizer. En uh, onder de bezielende regie van Nelke van Koningsveld. Die kennen wij ook, want die is ook ja, al zeker. hier geweest. Die schrijft ja. ook van die hele ja. leuke boeken. boeken heeft hij ja. leuke ja. Boek geschreven, ja. ja. Dus uh, dat is prachtig in de gerenoveerde krocht. Het verhaal gaat over een nonnenklooster... waar moeder Overste de scepter zwaait. Maar moeder Overste is ziek... en dat zorgt voor problemen op deze bijzondere plek... En zo ambitieus als de ene non is om het rijderschap over te nemen. Zo ongebroeid zijn die anderen. Nou, je begrijpt, het gaat weer heel hilarisch worden. Uh, ik begrijp van Dolly dat er al één uh, voorstelling is uitverkocht. Ja, dus ja dat, dat hoorde ik is, toevallig gisteren. Dat maar is de... Ik weet niet welke het is, de maar als je, als je naar uh, de, de, de website de eerste van de Krocht gaat... Ja, wwwtheaterde je je dat kaartjes zijn een tientje... en ze spelen op 9 en 10 januari. 9 is volgens mij uitverkocht, maar 10 heeft ook nog die middagvoorstelling. Oh, ze doen voor het eerst een, uh, ja, een materie op zaterdag. Ja, ja. Ja, ja. Om kwart over twee op zaterdag 10 januari gaat mee. Ja. Hartstikke ja. leuk. Ben je alleen maar nieuwsgierig naar de Krocht, is het wel leuk om te gaan. Ja, wat we ook eigenlijk even moeten melden... de sprookjeswandeling gaat dit jaar niet, niet door. door. Nee. Nee. Nee. Uh, de organisatie heeft het niet voor elkaar gekregen... om op tijd alles uh, gereed te hebben. Dus uh, die is uh, afgelast. Oké, okay. gaan we een uh, volgend, gezellige... jaar weer, volgend jaar weer Zo so ze Zo is het. So um, we hebben een verzoekje binnengekregen van Sjors. Een uh, heel mooi kerstnummer... Neil Diamond, You Make It Feel Like Christmas. Dankjewel, Sjors. We gaan hem nu draaien. Look at us now, part of it all, in spite of it all, we're still. Just like we were The inner part's a lonely sound And when people ask how we stayed together I say you never let me down And you make it feel like Christmas All year long Yes, you know I do Look at the sun Shining on me Nowhere could be a bed love yeah that's what we are i reach for that star i there in space cause you All year long, and you know that it's true. Sleepy we are, but happy. Put on some tea, light up the tree It's Christmas Day Yeah, you make it feel like Christmas Even when things go wrong In your zong, long, yes you know that I do, All year long. Nou, dat zou toch wel wat wezen, hè? dat je in staat bent om iemand te laten voelen alsof het het hele jaar kerstmis is. Nou, nou. ja, dan, Maar niet de bijkomende eterijen als nee. Liet, nee, dan, dan niet, alsjeblieft. Wat zeg je? Niet de bijkomende eterijen, Nee, maar ik denk dat, dat, dat je zo straalt. Ja. Weet je ja. Dat is ook natuurlijk dat innerlijke licht waar we het net over ja. hadden. Wat ja. je bij je draagt. Ja. Dat zie je aan mensen. Als een mens zielsgelukkig is, ja. dan stralen ze. Ja, die absoluut. ogen, die sprankelen. De kleur van het gezicht is de, hele de houding. Ja. Ja. En als iemand... Heel ongelukkig is, dan, dan ga, gaan ze ook meer vooroverlopen om die ziel ook van mens, andere mensen af te houden. Hè? Ja. En afstand nemen en ja. Uh, ja. Ja, mooi. zich af te sluiten. Ja. Dan keer je naar binnen, hè? Want dan, ja, dan uh, keer je naar binnen. Ja. ja, dan heb je nodig om dat te verwerken. Ja, u hoort uh, thuis even, want we zijn natuurlijk weer met uh, even geen rust aan de kust begonnen. En uh, we hebben als gast Margaretha de Vries. En Margaretha de Vries heeft hier in Zandvoort een praktijk. En uh, daarin behandelt zij mensen die uh, fysieke of psychische klachten hebben. Of vastgelopen zijn op een of andere manier. Uh, ze heeft in het vorige uur verteld dat ze als kleinkind blind is geworden. Waardoor ze andere uh, zintuigen dermate heeft ontwikkeld... En uh, van kinds af aan zag ze ook al entiteiten, lichtvormen... Uh, die, die zich geduid hebben als engelen... en waar zij een heel uh, hecht contact mee heeft... en waar zij door geleid wordt. En die helpen haar ook om andere mensen weer te helpen. Daar zijn we zo ongeveer zo'n beetje gebleven in het vorige uur. Dus als u net heeft ingeschakeld, dan weet u... want Beb gaat nog eventjes... Uh, uh, een kort gesprekje hebben met ja, Margaretha. Ja. Want uh, we willen natuurlijk weten dat als je echt die hulp nodig hebt van Margaretha... hoe je met haar in contact kan komen. Nou ja, Dolly heeft het al waanzinnig goed samengevat hoe wij hier samen zitten. En uh, ook eigenlijk de vraag al geformuleerd. Want heel veel mensen zitten nu rechtop en die denken... ja. Die Margaretha, die wil ik ontmoeten. Daar wil ik ja. door geholpen worden. Ik heb een vraag. Hoe richten we ons tot jou? Hoe vinden we je? Nou, um, uh, ook weer via Margaretha de Vries. Ik weet niet, kunnen jullie hier onder mijn tele, uh, telefoonnummer zetten uh, Of uh, e-mailadres, mijn website. Want uh, het is uh, www.ravelsbron.nl En als je opgoogelt, kan je Margaretha de Vries met T-H-A... Uh, dan kom je ook al in de, in de website en daar staat ook mijn telefoonnummer, e-mail in. Zelf kan ik helaas niet mijn agenda inplannen, omdat ik uh, bijna blind ben. Ik, uh, ik zie nog wel wat, maar dan maak ik foutjes. Dus dan heb ik een heel lief team die dat voor mij doen. Uh, en uh, je hebt geen verwijzing nodig van de arts... mocht je uh, wel mentale problemen hebben... dat je onder behandeling bent bij uh, nou ja, een psychiater of psychologe. Uh, overleggen uh, met hun of hun het aanraden. Want dit gaat vooral over uh, nou ja, tot jezelf komen in diepe ontspanning... Uh, verbinding met jezelf maken, met je licht... Uh, met je innerlijke wijsheid, of, de, of dat op dit moment... Hè, uh, voor jou het gewenste uh, moment is om dat te doen. Um, je kan gewoon uh, dus zo bij mij terechtkomen. Ik ben ook, nou ja, eigenlijk ook... Ik ben natuurgeneeskundige. Gediplomeerd, en, hè? Wat? Ik ja gediplomeerd. Gediplomeerd ja, ja. op uh, HBO-niveau. En ik doe elk jaar nog bijscholingen. En aantal zorgverzekeraars. Als je aanvullende zorg hebt, uh, dat heet de complementaire zorg. Kan je kijken of mijn uh, beroepsvereniging. een contract heeft met, de, uh, met jouw zorgverzekering. En dan kan je kijken hoeveel ze per jaar vergoeden. of per consult. En dan kan je kijken om te komen in een consult. Nou, moet ik wel zeggen, uh, niet om het. Uh, je bent van harte welkom. Het is altijd best druk om omdat ik eigenlijk kleinschalig doe, twee mensen op een dag... en dan ben ik moe, want ik werk met energie. Uh, soms doen we bijeenkomsten, uh, weekenden hier in Zandvoort. Uh, nu hebben we in januari hebben we een retreat, maar dat is uitverkocht dan eigenlijk al... want ik doe altijd dat heel kleinschalig... Uh, in juni hebben we er nu weer eentje. Het uit uiterlijk is dat maar tien personen. Het zes en zeven juni, zag ik. Hè? Ja. Heb ik onthouden omdat ik dan ook jarig ben. Oh, no, was gefeliciteerd. <laughs> dus, u, dus jullie weten wat je me voor cadeau kan ja, geven. Lieve luisteraar. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja en, en, en wat we ook vaak doen is... Uh, met uh, oud en nieuw doen we bijvoorbeeld met de nieuwjaarshealing. Dat hebben we nu ook, omdat het... Dat zit uh, vol. We doen vaak gratis dingen. En nogmaals, op YouTube hebben we veel gratis dingen. Elke keer blogjes op de website en op social media. Uh, nou, je kan altijd uh, via de telefoonservice in contact komen. En mocht het zijn dat ik voel als, als, uh, als we contact hebben... dat het niet is dit moment voor jou, dan stuur ik je door. Of dat nou naar andere therapeuten zijn... of misschien wel uh, terug naar een arts. Of ik, ja, ja. dat zien we wel op dat moment. Je hebt heel veel te bieden. En je zegt eigenlijk. Toets mijn naam in, kijk op internet. En je vindt het. En je vindt ook de website. Ja. Jullie praktijk is op de. Uh, Hoogweg. Ja. Dat, dat pand recht tegenover de Oranjestraat. Ja. Je spreekt van wij, ja. want je wordt bijgestaan door jouw echtgenoot ja. René van Kolm, ja. beroemd drummer, ja. die, uh, die het met klankschalen begeleidt, die ja. de energieën verspreidt. Jullie ja. noemen het retreats, ja. als je met een groep mensen samen zit. Klopt. En dat wordt dan de volgende, jaar januari is uitverkocht, mensen, maar. Ze is toch echt wel beroemd hoor. Want nou, in juni nee. is die nog open. Dus uh, wel opschieten ja, als je en het erbij wil is, is zitten. En, en het mm -hmm. is altijd kleinschalig. En René die begeleidt dat dan alleen de weekenden. Niet de één ja, op één okay. consults. Maar de retreats. Of als we ergens anders iets doen. We zijn op het Happiness Festival, Dan gaat hij het begeleiden. Met klanken die resoneren op het hart. Waar je heel rustig van wordt. Ja. Maar ook die klanken hebben we dus opgenomen. En die kan je dus gratis vinden op YouTube. Want ik vind het ook altijd fijn. Als mensen lekker thuis in een luid uh, stoel gratis dingen kunnen doen. En uh, van de boodschap van licht en liefde kunnen genieten. Kijk, nou, maar oh. dan ben je al oh. een heel eind. Want als je die klankschalen ja. laat, laat ja. inwerken. Je weet niet wat je overkomt. Je ja. gaat echt zweven. Ja. En dat is fijn. Ik doe geleide meditaties erbij. Dus nou, ik zou zeggen, ga lekker luisteren voor de kerst. En misschien voor de kerst, wat ook fijn is. Omdat we het over engelen hadden. En hoe we in contact kunnen komen. Is uh, een intentie zetten. Wat je graag zou uh, weet je, willen voor jezelf. En dan gaat het ja. niet over een nieuwe auto. Of een nieuwe baan. Maar misschien over voor je, persoonlijkheid. Voor je persoonlijkheid. Rust, zelfvertrouwen. Dan ga je ja. zitten en dan maak je contact. En denk, ik, ik noem het de engelen. De anderen kunnen misschien een overleden dierbare noemen en voel dat we niet alleen zijn en dat er altijd hulp om ons heen en is. En vertrouw daarop. Ja, en in deze tijd, zoals we net gehoord hebben, is het natuurlijk heel vrolijk en iedereen is heel druk, maar eigenlijk is de energie heel hoog dat dit soort dingen mooi zijn om nog meer in contact te komen met je beschermengelen en je gidsen. Top. Nou, nou we gaan even naar een mooi liedje luisteren wat, wat misschien een beetje aansluit. Gemini Hart van Laila Zoe de Lily. days she's not around When you're feeling so blue Then you tell me Oh, that you'll always be My friend Until the Just so tired. Ja, ja. Waarom doet de ene de ander zoveel pijn, hè? Nou ja, het ja. enige voordeel wat je ervan hebt... is dat er hele mooie muziek, mooie muziek ja. door ontstaat. Nou, hè? Nou zo. <laughs> Mooie boeken, mooie films, mooie ja. muziek. Ja, allemaal ja, ontstaan, ja, ontstaan vanuit pijn. Ja. Ja, ja. ja, nou, ja het, het, het, het werkt waarschijnlijk therapeutisch, weet ik veel. Ja. He? Uh, ik kijk even naar Hanny. Want Hanny, uh, heb jij nog uh, culturele nou, tips? Ik heb twee dingetjes. En één... Dat, dat dus moest ik een beetje omlachen, maar dat kan ook mijn domheid zijn. Wat dan? Want ik had gelezen dat de nacht van de nederpop er is. Yeah. Ja. Het patronaat. Ja. En dan staat er, ja. start om half negen. Ja. En dan denken ze dat het om elf uur is afgelopen. En dan denk ik, ja, in nacht. Dan denk ik daar toch bij iets Sochtens anders aan. s ochtends misschien. Oké. Okay. Dat het om half negen s'avonds begint. open. En om, om half acht s'avonds. Dus 19.30. Start. Ja. 20, 30, maar het is wel heel leuk. Ja, er komen hele, leuk hele, hele leuke mensen. Ja. Uh, beleef de grootste Nederpophits hits tijdens de nacht van de nederpop. Uh, er komen liedjes van het goede doel, toontje lager. Dan moeten wij met z'n allen heen gaan. We staan de hele dag, nacht staan wij daar mee te brullen. Ik voel het gewoon aankomen. Uh, stil blijven staan, dat kan helemaal niet. Meezingen is onvermijdelijk met Hans de Boy, Henk Westbroek... Erik Mees, die weet je van Annabelle. Ja, ja, ja. Zonder jou, jou, Annabelle. ja. dat is Annabelle. Ja, die is ja. van VOF de kunst. No. De kunst. Ja. Ja. Dus nou, no. beste zonder het origineel zingt Hanni het ook hoor. <laughs> <laughs> www.patronaat.nl Zondag 21 e Ja, maar er komt ook uh, een, een. schijnt een waanzinnige goede band te komen. Met allemaal topartiesten. Ja. Uh, uit allerlei topartiesten samengesteld. Oh? Uh, die zwaar onderschat worden hier in Nederland. Dus dat is echt iets om naar ja, uit te kijken. Wacht. En daar zit ook een Zandvoortse drummer, geloof ik, bij. Het heet de Nederpop All Stars, de band. Nee, een andere band volgens mij. Alle hits uit onder, uh, onder de zinderende begeleiding van de Nederpop Allstars. Ja, nee, ja, het is geen begeleiding. Die begeleiden Er die, die, de, de, de treedt nog een band oh, apart op gewoon. Ja. Oh, oké. Okay. Staat hij er niet bij? Nee. Oh, ik, ik heb het geleden Want Mick, Bisc Mick, Biscamp, Mick, Mick Boskamp Bos. had erover geschreven... in het Zandvoortse Courant... Ja. En, en dat hij die, dat die zich afvraagt waarom niemand in Zandvoort die band ooit is die Zandvoort laat spelen. Nou. Omdat hij zo verschrikkelijk goed is. Ik zou zeggen maar, opening Krocht. Ja. ja, zo is het. Nou nee, die, is, die zit al vol. De, de maar in de Nederlandse Stars, uh, die nacht, dat is Luc de Bruyne de drummer uit Zandvoort. Juist, ja, ja, ja, klopt. Klopt. ja klopt. dat je klopt. er bent. Ja. ja, goed. Kijk. Dat wist ik dus niet meer uit mijn hoofdje. Hier spreekt de vrouw van een drummer. Ja? Nou, er is er ook ja, nog iets. Uh... Ja, ja, ja. Zij kent het bestand. Er ja. <laughs> is er ook nog iets voor de kindertjes. Van 20 december ja? tot en met 25 december in het theatertje in Elswoud. Ik was laatst op het Elswoud. Ja? zag ik dat theatertje. Echt schattig. Oh. Ze heel lief. Ik ken het helemaal niet. Ja. Het was vroeger poppentheater. Ja. Enig. Oh, enig. Ja. Het kerstverhaal, plek voor iedereen, voor de hele familie, groot en klein is er van 0 tot 100 jaar, nou ja, kaartjes 1250, er is een stuk... daar kan je ook aan meedoen. Een intiem theatertje en is meedoen natuurlijk wel het allerleukste... zeker als je kind bent. Ja. Wil je het kerst dit jaar echt beleven, kom dan naar het huisje vol verhalen. Daar, is een, in de stal neemt meesterverteller Wijnand Stompje mee... in zijn interactieve kerstverhaal over een drukke herberg... een ontaardige herbergier... Een man en een zwangere vrouw waar geen plek meer voor is. Dat hebben we vandaag al eerder gehoord. Die zwangere vrouw derft echt het onderspit met de kerst. <lacht> Help je mee om het goed te laten eindigen. Kom dan langs en neem je knuffeldier mee, want er is genoeg plek. Dus attentie, tickets online. En dat moet je dan doen, denk ik, via dat... Uh van uh, theaterelswoud.nl. Theater, ja, dan uh, heb je hem. Leuk. We gaan weer even uh, voluit meezingen. En, uh, of lekker luisteren. En vreselijk lachen. Uh, een mooi nummer over kerst. Geschreven door Urbanus. En ook gezongen door Urbanus. Een bakske vol met stro. <lacht>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 Jezus is geboren, halleluja, hallo Jezus is geboren in een bakstel vol met Toen kwamen de Drieko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 Dezeke is geboren, alleluia, hallo. Dezeke is geboren in een bakste vol met stro.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 En trok zijn oude geef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is aan sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Jeusje is geboren, halleluja, hallo. Jeusje is geboren in een bakje voor het stroom. Jeusje is geboren, halleluja, hallo. Jeusje is geboren in een bakske, bakske voor boven het Oh oh, oh oh. Oh heerlijk hè deze man. Oh, oh, oh, hoe ja. kom je er allemaal op? Ja. ja. Oh, heerlijk als je zoveel humor hebt. Ik och, ben ook echt. zo jaloers op Hanny. Nou. Ik wou dat ik dat kon, jongen, met zoveel leuke woorden oh. spelen. Maar als um, we erom hebben lachen, we hebben we hem een... ook He? Als we erom lachen, hebben we ook humor. Ja. Nou. Ja, ja. Dat, Doe dat maar is verlegen. Is... <laughs> <laughs> hebben we nog nieuws? Nou, ik heb nog één dingetje van BEP opgekregen. Dat nog 21 december zondagmiddag hier in de... Hoe noem je dat? Dorpskerk? Dorpskerk dat Poststraat. Poststraat. Daar presenteert de Zandvoortse kunstenaar en schrijver Sabrina Vermeulen... haar eerste boek... Ja dat, is, ja, dat is in het, uh, in het uh, gebouwtje achter de dorpskerk. Achter de dorpskerk, ja. ja. In het, het jeugd, gebouwtje. Maar... Het jeugdhuis noemen ja. ze dat. Ja. Dus ze vindt het wel fijn als je even laat weten dat je komt... in verband met de katering. Oh, wat goed. Dat weet jij allemaal. Met de catering. Ja, omdat ik me ook op heb gegeven om te komen kijken. Nou, nou, okay. 2 januari... Je zou het rustig aan doen. Ja, maar ja, jongens, ja. Ja, maar luister. <laughs> uh, 2 januari komt deze vrouw uh, bij ons in het programma. Wat leuk. Nou, daar ga ik er verder niks over zeggen. Bij EVG. Jawel. Ja, wel, kondig het maar aan. Kondig het, kondig het maar aan, zei ze ik, fotograaf. Ik uh, nee, <lacht> kun <je> een... <lacht> ik, ik ga er naartoe en dan denk ik dat ik haar boekje koop. Het ja. is nu nog in de aanbieding voor 25 euro. Kijk, en wat het... vertelt ze in het boek, Han? Nou, ze zegt, van ze is namelijk ja. fotograaf, kunstenaar en schrijver. Ja. Ja. Uh, uh, het schrijven begon in een financieel lastige periode. Dat raad ik ook aan. Als je het financieel lastig hebt, ga schrijven. Ja. Toen reizen niet mogelijk was en Sabrina werkte en studeerde... waar ze normaal het liefst ver weg wegreist... greep ze in die tijd juist naar haar notitieboek... en ontdekte dat verwondering overal te vinden is. In de supermarkt, tijdens een ongemakkelijke date... op straat oh. of onderweg naar het werk. Ik kom niet weg, dus ik besloot dat, dat het reizen mijn dagelijks leven werd. En toen merkte ze dat een avontuur soms heel leuk is... en dan kan je het allemaal op gaan schrijven. En dat is het boek dus geworden. Mooi. En daar gaat ze over vertellen met lichtvoetige observaties, humor en knipoogmomenten. Nou, dat is dus in die dorpskerk op aanstaande zondagmiddag. En ze vindt het wel handig dat je even aankondigt dat je komt. En dat moet ik dan ergens doen. Ja, die, daar kun je me moeilijk in, daar, hè? Ja, ik kan daar moeilijk in. Beb, geeft mij iets, maar die... Uh ja dan het we dat is allemaal gewoon de nieuwe tijd hè met die tablets met die tablets maar we kunnen haar mailen Sabrina apenstaartje i en dan een liggend streepje ik ga het maar even spellen het er staat c u s e a y o u dus c u com Sabrina apenstaartje i liggend streepje c nou laat even weten dat je dat je gaat kijken ja Hartstikke leuk. Wordt vast heel gezellig. Uh, we gaan even lekker uh, swingen met de trams. En daarna gaan we alweer afscheid van jullie nemen, lieve luisteraars. Dus uh, even de stoel aan de kant. Yeah! Ja, Leef je! Ja, dat is Dus Ik zet wel lekker dat nummer op. Maar ik vergeet natuurlijk dat het een vrij lang nummer is. En dat we heel weinig tijd nog maar hebben. Helaas, helaas. Vlieg voorbij. Halen we nog wel eens een keertje in met die tramps. Heerlijke muziek. Um, ik, uh, ja, we zijn aan het einde gekomen, ladies en lieve ja. luisteraars. Dus... Ik ga een rondje maken en ik bedank Beb voor de nieuwtjes en de weersvoorspelling. En ik bedank onze clown van het, ge <lacht> van het geheel, Harry, weer voor je fantastische conferentie. Ik, ik hoop dat die snel online kan komen. Ja, dat hoop ik ook. Dat mensen even voor de kerst nog uh, ja. zich helemaal uh, kunnen inleven in alle, alle gebeur gebeurtenissen rondom de Kerstman. En dan kijk ik links van me en daar zit Margaretha... die gezellig twee uur lang bij wow, ons is die gebleven. die komt er nou echt heel mooi over te vertellen. Maar om, uh, om, om van alles echt met Margaretha te kunnen bespreken... hadden we eigenlijk nog twee uur nodig gehad. Maar helaas... Dat, dat... En wij bedanken Dolly voor haar slutterende muziekkeuzes. Uh, dank je, keuzes. dank je, en dank, je, dank je wel. Voor de regie en voordat zij Mar Margaretha onder onze aandacht ja. heeft gebracht. Ja, en, en, en omdat ze me opgehaald hebben en ook weer naar huis gaat brengen... Ja. Ah, helemaal, ja, helemaal ook nog een nou, Dat is veel Maar ik wil ja. jullie allemaal bedanken. Want er voelde zoveel gezelligheid en samenhorigheid en humor. En dat was een heerlijke ochtend. Dus uh, ik vind nou, uh, dit dankjewel. programma geweldig. Dat zegt daar aan de grond van ons hart. Ja. Merry Christmas allemaal. Ja. Ja. Merry fijne kerstdag. Fijne fijne kerst. En el En 2 uh, januari zijn we er weer. Doei. Dit is ZFM.